9 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Op een cruise schip op de Rijn is brand uitgebroken... toen het schip aanlegde in Kweefveld, net over de grens bij Venlo. Er waren bijna 200 passagiers en bemanningsleden aan boord. Twee van hen raakten gewond...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 Nederland is een nieuwe keversoort rijker. De Vermiljoenkever is gesignaleerd in een natuurgebied in Eindhoven. zoals is bekendgemaakt in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. Vermiljoenkevers komen vooral voor in Hongarije. Vandaaruit hebben ze zich naar het noordwesten verspreid. Maar in Nederland en België zijn ze tot nu toe niet gezien. Hoe de beestjes hier terecht zijn gekomen is niet duidelijk. De Vermiljoenkevers werden gevonden achter de schors van eikenbomen. Het diertje is 1 tot 1,5 centimeter groot en sterk afgeplat. En dankt zijn naam aan de felrode kleuren van het lichaam. Griekenland kiest vandaag voor de tweede keer in zes weken een nieuw parlement. Het lukte de partijen tot toen niet een coalitie te vormen en daarom is de kiezer nu weer aan zet. De twee partijen die het in de peilingen het beste doen zijn de conservatieve Nieuwe Democratie en de linkse Syriza. Nieuwe Democratie wil zich houden aan de Europese voorwaarden voor noodhulp en verder bezuinigen. Syriza wil dat de voorwaarden worden aangepast. De partij wil wel dat Griekenland de euro houdt. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is vanochtend een scooterrijder omgekomen. De man van 42 reed tegen een gesloten slagboom. Door de botsing werd de scooter enkele tientallen meters weggeslingerd. Aan de zuidkant kan een deel van de brug omhoog voor grote schepen. De slagbomen waren daarom dicht. Maar dat heeft de man waarschijnlijk niet gezien. Mensen die stonden te wachten zeggen dat de scooterrijder niet heeft geremd. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon en vanmiddag plaatselijk een bui. Aan de kust waait het stevig. Het wordt 18 graden aan de kust tot 21 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Ja, dat is de tune van Big Brother. We nemen een kijkje in de nestkasten van Vogelbescherming. Ontluisterende beelden deze week bij de ooievaars. Hoog in de boom... Er zit een nest met drie jongen. Uh, en je ziet dat ze plotseling bezoek krijgen van een zeer agressieve volwassen vogel. Hij hakt met alle kracht op de vogels in, bijt in de nekken. Um, het zwaarst aangeslagen jong uh, wordt de dagen daarna door de twee andere jongen belaagd en aangevallen. Ja, terwijl de ouder vogel erbij staat, dat zie je dan ook. En uiteindelijk overlijdt dat, uh, ja, dat jong aan zijn verwonding. Het is erg naar en triest om te zien... En hoewel we eerder gezien hebben dat de ooievaar zijn eigen jong ook dood... dat was toen nog een stuk kleiner, um, er waren er eerst vier... en we weten ook natuurlijk dat deze dieren geen knuffelbeesten zijn... hoe prachtig, sierlijk en edel ze er ook uitzien... toch is het uh, ja, bijzonder heftig en confronterend om te zien... hoe een vogel een gezonde en inmiddels uh, grote soortgenoot... Ja, zo heftig aanvalt en verzwakt. Eerst werd eventjes gedacht dat het oudervogel was. Maar uit de ring om de poot werd opgemaakt dat het niet het geval is. Het is een ooievaar uit de buurt. Nu zitten er daar meer ooievaars. Tegelijkertijd biedt het natuurlijk ook een inkijkje in hoe het er dagelijks overal in de natuur aan toe gaat. Van mieren tot olifanten. Ze hebben elkaar lief, maar ze doden elkaar ook. En soms zonder veel omhaal. Als mogelijke verklaring wordt dan gegeven dat die jongen geboren zijn in een periode waarin het zeer warm was. En de regenwormen, hun belangrijkste voedsel in die dagen, erg diep in de grond zaten. En ja, deze jongen zijn dus begonnen met een achterstand, zijn dus al verzwakt. Um, veel ooievaarsjongen, dat, dat hebben we ook al gezien, zijn in een vroeg stadium door hun ouders gedood. Uh, en, en ook in een gebied waar veel ooievaars bij elkaar wonen. Zoals hier dus, bij dit nest, wordt zeer agressief gedrag vertoond. Ja, het is grote concurrentie. Um, ja, we eindigen nu deze big boerder toch ook maar even met goed nieuws. Goed nieuws van de steenuilen en de gierzwaluwen. Hun kuikens, bij de steenuil 1 en bij de gierzwaluw, u hoort hem nu, uh, zijn er drie kuikens die zitten prachtig voor de lens, zijn te volgen, worden steeds groter. De steenuil verliest als een dons wat. En krijgt al echt die prachtige uh, steenuilenkleer, dat bruin, lichtbruin. Um, ja, deze dieren verdienen alle aandacht. Kijk vooral op beleefdelente.nl Van de Braziliaanse componist João Pernambuco hoorden we Sons de Carillos, Sounds of Bells, uitgevoerd door gitarist Graeme Anthony Divine. Um, Vroeg volgens vandaag zonder mijn collega Janine Abring. U heeft het misschien gehoord. Zij heeft een, uh, tijdens de opnames voor Wie is de Mol van de Avro heeft zij een zeer naar ongeluk gehad. Ze heeft een grote val gemaakt, waarbij ze heel ernstig terecht is gekomen. En daarbij heeft zij uh, een rugwervel gebroken spieren en pezen afgescheurd. Uh, zij is geopereerd. De operatie is volgens de artsen goed verlopen. En de artsen uh, nou, houden rekening met volledig herstel. Uh, ja, toch is het spannend hoe het nu met Janine gaat... en hoe, uh, ja, hoe zij er weer uit uh, de voorschijn komt. Um, er komen al veel steunbetuigingen en wetenschapswensen uh, uh, uh, bij ons binnen. Uh, op onze site vroegevolgens.nl kunt u terecht om... Uh, meer te weten over Janine en waar u uw wetenschapswensen uh, heen kunt sturen. Nu, iets anders. Jaarlijks komen in Nederland miljoenen blikjes en plastic flesjes... in het zwerfafval terecht. Een groot probleem waar vanzelfsprekend iets aan gedaan moet worden. De Nederlandse kunstenaar Pieter Smith probeert ons op een ludieke manier te wijzen... op de wereldwijde problematiek van zwerfafval. Hij bouwt een wereldbol die vooral bestaat uit plastic flesjes die op straat zijn gevonden. En die wereldbol wordt eh, behoorlijk groot, vijf meter in diameter. Zo'n 6000 flesjes heeft hij daarvoor nodig. Verslaggever Steven van der Hulst gaat een kijkje nemen bij Pieter Smith... maar ruimt eerst, samen met zijn kinderen, de speeltuin in de buurt op. Oké, okay, jongens, zet de uh, uh, spelcomputer even uit. Oké. Okay. Ja. Ja, goed zo. Want we gaan even kijken of er nog zwerfafval ligt bij het speeltuintje. Gaan jullie mee? Ja, maar ik ga kijken naar het slootje. Ja. We lopen de tuin uit. Want vlak bij ons huis is een speeltuintje. En bij dat speeltuintje zitten s'avonds vaak vooral jongeren. En die maken er nogal een bende van, hè, Bo? Ja, en die jongeren... Noemen wij wel de stoute jongens. Die hebben een heleboel domme dingen gedaan. En ze maken altijd een bende. Ze gooien alles gewoon op de grond. Zakken okay. chips, blikjes. Ja, dat is waar. Oh, Olaf heeft wat gevonden. Heb je wat gevonden, Olaf? Ja. Het ligt wel in de sloot. Wat ligt er in de sloot dan? Een hele grote plastic fles. Ja, dat is een beetje te gevaarlijk om die eruit te halen. Dat oranje, dat is AA. Oh, dat is ook een plastic flesje. Dat is een AA-flesje. Ja, maar Daar kunnen we niet bij komen. Ook in het water, hè? En twee blikjes uh, energiedrankjes zie ik uh, ook in, uh, in de sloot. Een flesje Wacht even. Wat heb je, Olaf? AA. Ja, één flesje. Doe maar in de tas. Ik zie nog een blikje. Een plastic flesje waar water in zat, heeft Bo gevonden. Blikje. Blikjes. Ruim die ook maar op. Die gooien we in de prullenbak. Wij hebben plastic flesjes nodig, want in Amsterdam is een kunstenaar bezig met het maken van een hele grote wereldbol. En dat maakte hij... Van plastic. Van plastic flesjes. En die kunstenaar heet Peter Smith. En hij is in Amsterdam in een hele grote loods aan het werk... om die wereldbol in elkaar te zetten. Een wereldbol gemaakt van plastic flesjes die gevonden zijn gewoon op straat. Zo, u bent lekker de boel aan het opruimen hier. Even uitpakken, de cadeautjes uitpakken. De cadeautjes? De cadeautjes, de zakken die gebracht zijn. Maar u weet natuurlijk altijd al wat, uh, wat het cadeautje is, hè? Dat zijn de plastic flesjes waarschijnlijk. Ja. ja, ja. Ik, ik heb voor u dus ook een cadeautje. Ah. Hartelijk. Ik, het, het zijn er maar vier. Maar ja, heb beter... Heb kunnen vinden? Nou ja, we zijn heel even in het speeltuintje oh, van ja. de kinderen geweest. en In een hele korte tijd hebben we deze ja. vier gevonden. Er lag nog heel veel in het water en zo. Ja. ja. en nu doet er wat moois mee. ja. Ik maak er hopelijk wat moois van. Ja. Nou, het ziet er prachtig uit. Er zijn hier twee halve bollen. En die halve bollen die worden straks, er wordt straks één bol. Ja. En dat is de. De wereld van zwerfvuil. Helemaal gemaakt van uh, zwerfvuil, gevonden op straat. En het leuke is ook dat er ook internationale flesjes bij zitten. Dus is een flesje uit Rusland. Dat zit ook in Rusland? Ja, het zit ook in Rusland. En uh, er zat water in ofzo, of zo. Ik weet niet of wat er in Vodka wodka, wodka, wodka natuurlijk. Wodka. Ja. wodka in plastic waarschijnlijk. Ja. <laughs> ja. ja. En verder zitten er nog andere grapjes in gebouwd. Dit is de Zwarte Zee. Ja, dat, is een, uh, dat is geen plastic flesje? Dat is een bak waar, uh, ja, waar, waar Bami ik, in zat? Of zo. Het hoeft niet per se plastic flesjes te zijn. Maar uh, het is allemaal sfeervuil gevonden op straat. Hier zie je ook gek genoeg een uh, DVD-hoes. Dus, en uh, Dat hier nog een gat zit, is omdat ik saoedi arabië helemaal op wil vullen... met van die bruine olievaart. En daar heeft u niet zoveel van? Daar heb ik niet zoveel van gevonden. Zullen we even naar de container? kan je zien hoeveel uh, plastic daar nog ligt. Hoeveel... Kunststof en hoeveel pigment ik nog heb om mijn wereldbol te vullen. Helemaal vol met vuilniszakken Met plastic flesjes. Plastic flesjes, plastic. Op een gegeven moment kan je toch geen plastic flesjes meer zien, Peter? Uh, <laughs> nee, het gek is. Ik ben, ik ben er juist naar op zoek. Het is echt gevaarlijk als ik op de snelweg rijd, ik zit alleen maar in de berm te kijken, van ligt daar iets, ligt daar iets, en ja, dan zie je ineens hoeveel er ligt. Ik zie het ook bijna nooit als mensen iets weggooien. Zie jij het wel eens? Ik zie het bijna nooit. Blijkbaar gewoon toch allemaal heel stiekem in... Uh, ja. Even zo snel zo achter, ja. achterlangs, zo. Ja. zo en weer verder. Ja. en het gekke is ook dat de mensen die ik iets wegzie gooien, dat zijn altijd een tikkeltje zagrijnige mensen, een beetje, een beetje mopperige mensen, weet je wel. En... Uh, het leuke vind ik dat de mensen die het oprapen, dat zijn blije mensen. Dus nou ja, ik hou liever bij de blije mensen dan bij die moppige mensen die iets weggooien. Ja, zo vermoeden had ik. Twee plessen vol, of twee zakken vol. U komt zo maar even langs uh, om wat uh, plastic flesjes te brengen. Ja, dat klopt. Ik had van het project gehoord en uh, we zijn. Uh, bezig geweest met uh, flesjes verzamelen de afgelopen tijd. En wie zijn wij? Uh, mijn vriend en ik. Oké. Okay. Ja. Nu heeft twee Thomas zakken vol uh, ja. gevonden. In hoeveel tijd? Twee, drie weken geleden. zou eigenlijk iedereen moeten doen, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar er gebeurt nog niet zoveel, hoor. Mensen schamen zich toch een beetje om het op te rapen. En waar, komt dat, waar, waar komt dat schaamtegevoel vandaan dan, denkt u? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat het toch niet helemaal normaal is om iemand anders een afval op te, op te rapen. Je heeft wel stevige knoop ingemaakt. Ja, <laughs> ik zie je blauw. Blauw heb je al heel veel. Dit is lijkgroen, maar het is bruin. Kijk. En dat kan ik ook heel mooi gebruiken voor gebergten. De Smoky Mountains bijvoorbeeld. U heeft nu twee vuilniszakken met flesjes gevonden. Bent u nu klaar met, uh, met het opruimen? Uh, nee, ik denk dat, dat uh, iedereen er gewoon mee door moet gaan. Dus, uh, dat dus het was uh, niet alleen voor dit project? Nee, maar het zou wel leuk vinden als er weer een nieuw project uh, komt. 21 juni is het zover. Dan komt de Wereldbol voor het nieuwe filmmuseum in Amsterdam te liggen. Het AI. zo heet ja. het filmmuseum, in het I. Ja. Dan ligt die Wereldbol daar in het water. En dan, wat wil je daar dan mee zeggen? Ik wil graag aandacht voor de plastic soep. De plastic soep, dat is uh, de meest gebruikte naam inmiddels... voor de enorme hoeveelheid plastic die zich in de oceanen bevindt. En ik vind het een geweldige naam. Het ziet eruit als soep. Het is dus geen eiland. Het ziet eruit als soep. En we gaan het eten. Onze kinderen krijgen het te eten. Want het, al die gifstofjes die in het plastic zitten, die worden opgenomen in de voedselketen. Doordat vissen het eten, vogels het eten. En het is een voorgerecht. Soep is een voorgerecht. En als we niet uitkijken, dan komt het echt overal in onze voedselketen. Overal komt het terecht. En ja, we moeten er ons echt van bewust zijn dat het een probleem is. En dat het zo'n onnodig probleem is. En niemand, of nog veel te weinig mensen, hebben door waar we mee bezig zijn. En als je dit op een te serieuze manier onder de aandacht brengt... dan merk ik dat mensen al snel geneigd zijn... ja, daar, heb ik, daar, daar wil ik me niet mee bezighouden. Dus je moet het leuk brengen. En ja, dat probeer ik dan op deze manier te doen. In Nederland, waar is uh, Nederland? Oh ja, die, die is leuk. Kom, me. Nederland is natuurlijk een klein kikkerlandje. En, en daarom heb ik ook een klein kikkertje op Nederland gemonteerd. Kijk. Daar ja, zie je het kleine kikkertje. Oh ja. Ja, een klein ja. kikkertje op een, uh, op een plastic flesje. Dat is Nederland. Heb je de atlas hier nou echt bij gehouden? Van, ik heb een, uh, een opblaaswereldbol waarbij ik alle meridianen zoals ik die gemaakt heb ingetekend heb, zodat ik per vakje precies kan weten hier moet groen komen, daar moet blauw komen. Dus dat klopt het helemaal. helemaal? Ja, nou, ik gebruik een grove toets om het even in schilderstermen te houden. Dus uh, in, op afstand klopt het helemaal, van dichtbij klopt er geen zak van. <laughs> geen plastic zak van. de Metropolitan Orchestra of Lisbon uit Lissabon. Voelt u hem? Onze muzieksamensteller Renaud Ruiter geeft een hintje naar vanavond. Uit Lissabon speelde het vierde deel presto uit de Sinfonie in A. Groot van de Oostenrijkse componist Karl Ditters van Dittersdorf. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De struikhei komt nu in bloei. De boomvalk en de tuinfluiter leggen hun laatste eieren. En de geelsprietdikkopjes maken voorzichtig hun eerste vlucht. Over naar onze venolijn 035 6711 338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Dag, met Hans Hartner uit Nes. Op de rolklaver op een veldje, een beetje afgelegen in het Lauwersmeergebied... daar zaten zo'n twintig rupsen van de Jansvlinder. Els Noorlander in Portugal Op 11 juni staan opeens langs de dijk bij het psychiatrisch ziekenhuis... tientallen reuze berenklauwen in bloei. Een prachtig gezicht, maar we zullen iedereen er wel uit de buurt houden. Het Viefduin op het dorpsplein in Baren op de Brink. En dan zie je dan zo'n volbloeiende lindenboom. Voor mij de eerste van dit seizoen... Hij dartelt van de bijtjes die druk aan het bestuiven zijn. Hij ruikt heerlijk, de zon schijnt. We hebben de verrukkelijkste geuren op de brink. Transmuller in Maren. Sinds we een eekhoornvoedig silo in de tuin hebben... halen de lokale eekhoorns daar graag hun ontbijt. Maar nu heeft ook een pimpelmees het trucje van het opklappende deksel ontdekt. Hij of zij wurmt zich door de nauwe opening naar binnen zoekt de geschikte pinda en werkt ze weer naar buiten. Maar nu hebben de koudjes dat afgekeken, klappen deksel helemaal open en eten zich strak. Dus uh, heb, ik heb snel een kleine belemmering aangebracht... zodat alleen eekhoorns en pimpelmees er nog in kunnen. Riet melk aan de zaan. In onze lariks worden door vader en moeder kleine bonte specht twee jongen gevoerd. Het is geweldig om te zien. Met Bert van der Kolk... Op de IVN-tuin in Reden zijn de winterkoninkjes, die een prachtig nest gebouwd hadden in de klimop bij de put, uitgevlogen. En op de wollige munt zijn de metallic blauwe torretjes, de munthaantjes, weer te bewonderen. Goedemorgen, Anjane Essink uit Koekanger. Ik vond de eerste ruige kever, een bruin kevertje met boegelhaardig. In de tuin de eerste boei van de boerenjasmijn. De eerste struikspinkhaan, prachtig op de knop van een roze rugose, ik viel bijna niet op, maar ik had hem gesnapt. Ik vond ook de eerste broei van de hennepnetel. En vanmiddag, bij toeval tijdens mijn wandeling, kwam een jong vogeltje op een tak zitten. Blijkte jonge zwartkop. Nou, mijn dag was er helemaal goed. Een mooie venolijn zonder Vermiljoenkever overigens. Niemand zag hem. Ja, die eerder viel uh, Henny Radstaak in de Dels... die samen met uh, de, de ontdekkers Vendrich en Dree Teunissen deze week... Uh, op zoek ging naar de Vermiljoenkever. Een nieuwe soort in Nederland. Maar uh, de venolijn staat altijd voor u open. Wat u ook tegenkomt, uh, blijf bellen op 035 671 338. Victor San Giorgio speelde van Igor Stravinsky de serenade in A-groot voor piano-solo. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Schelde en de Hedwig Polder hebben de kranten volgestaan... maar minder bekend is dat Groningen een vergelijkbaar probleem heeft... in het Eems-Dollard-gebied. Ook daar wordt de vaargeul regelmatig uitgediept en gebaggerd... Ten, van, ten behoeve van de scheepvaart. En ook dat gaat ten koste van de natuur. Het water stroomt steeds sneller naar binnen... waardoor het leven voor planten en vissen moeilijk is geworden. De... De tjiftjaf op de buitenmicrofoon... De Groningse GroenLinks gedeputeerde Wiebe van der Ploeg zegt dat bedrijfsleven, natuurorganisaties en de provincie hard nadenken over oplossingen om de natuur te herstellen. Krijgen we straks een tweede hetwiegedrama. Nou, Als het aan mij ligt niet en ook niet aan de organisaties waar we mee samenwerken. Waar het vooral om gaat is dat uh, het Eems-estuarium weer meer moet gaan ademen. Zo hebben we dat met elkaar uh, benoemd in een uh, document. Het heet de koers uh, voor de Eems-Dollar. En um, dan moet je denken aan het toch wat meer ruimte geven aan de dollar. Maar aan de andere kant ook kijken van hoe kun je de vraag wat smaller maken. Dat zijn allemaal oplossingen die nog niet, waar nog niet over besloten is, maar waar gewoon nog over nagedacht wordt. Maar hoe ga je dat dan doen? Zorgen dat dat gebied meer adem krijgt? Nou waar het vooral om gaat is dat daar waar het water nu in één keer naar binnen gaat en uh, weer langs naar buiten gaat, dat er meer uh, stroming is in, in de zin dat er ook nog een tweede gul ontstaat. Die was er vroeger ook. Waar je app en vloed meer in balans zijn. en er meer rust in het estuarium ontstaat. Nou, dat betekent dat die tweede gul weer terug moet komen. op een of andere manier. Nou, dat is een van de richtingen. waaraan je moet denken. Dieren in het nieuws. De mens staat genetisch niet alleen dicht bij de chimpansee, maar ook bij de bonobo. Onderzoekers van, de, van het Duitse Max Planck Instituut... hebben voor het eerst de volledige DNA-code van de bonobo in kaart gebracht. En die blijkt, net als de chimpansee, voor 98,7 overeen te komen met de mens. Best wel een opluchting als je bedenkt dat de bonobo zachtaardig en speels is... in tegenstelling tot de chimpansee die een agressief karakter heeft... De laatste gemeenschappelijke voorouder van de bonobo en chimpansee leefde ruim een miljoen jaar geleden. Daarna zijn apen uit elkaar gegroeid in twee leefgebieden gescheiden door de Congo-rivier. Die maakte een amoureus oversteekje kennelijk onmogelijk. Wetenschappelijk nieuws: zeegras leeft het liefst in de buurt van kleine schelpdieren en bacteriën. Dat blijkt uit een studie van de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en het NIOS. De meeste zeegrassoorten komen voor in ondiep kustwater... en staan wereldwijd enorm onder druk, met name door menselijke vervuiling. Wetenschappers onderzochten hoe het kan dat de plant het zo goed doet... in water met veel sulfide, een stof dat in hoge concentraties... dodelijk is voor zeegras. Het blijkt nu dat de schelpdieren die tussen de wortels van de planten voorkomen... in hun kieven speciale bacteriën kweken... die juist verzot zijn op het giftige sulfide. En zo helpen ze elkaar een handje. Wat is nou het belang van deze ontdekking? Onderzoeker Chisse van der Heijden van de Rijksuniversiteit Groningen. Wat je eigenlijk ziet over de hele wereld is dat zeegesvelden dramatisch achteruit gaan. Met zo'n uh, 7% per jaar uh, verliezen wereldwijd. En aangezien die zeegesvelden extreem belangrijk zijn, proberen we dus die zeegesvelden te beschermen en hier ook te herstellen. En, uh, ja, dit zou wel eens belangrijk daarvoor kunnen zijn, omdat dit eigenlijk laat zien dat eigenlijk dus niet alleen die zegers zelf belangrijk zijn... maar ook die schelpjes die dus in de bodem zitten met hun bacteriën... dat die dus extreem belangrijk zijn voor de gezondheid van die zegersvelden. Concreet gezien betekent dat bijvoorbeeld in systemen op plekken waar het zegers nog staat... dat we daar de gezondheid kunnen volgen door die schelpjes ook in de gaten te houden... En dus niet alleen zegelsplanten, maar bijvoorbeeld op plekken waar zegels is verdwenen en waar we proberen te herstellen. Daar hebben we tot dusver alleen de planten naartoe verplaatst om te proberen dat te herstellen. Maar dit geeft eigenlijk dus ook aan dat je behalve de planten, ook die schelpen en misschien ook wel andere diersoorten die een vergelijkbare functie hebben in die zegersystemen, zou moeten mee verhuizen. Dus in plaats van dat je alleen de planten verhuist, zou je eigenlijk het hele zegensysteempje mee moeten verhuizen naar de nieuwe plek waar je het zou willen herstellen. Een groep internationale wetenschappers onder wie een Nederlander... heeft een nieuw ontdekte spin vernoemd naar rockzanger Lou Reed. De koepelspin heet voortaan officieel Luridia anulipus. De onderzoekers kozen voor de Amerikaanse artiest... onder andere bekend van het nummer Walk on the Wild Side... omdat hij lange tijd speelde bij de Velvet Underground. Koepelspinnen heten in het Engels Velvet Spiders, fluweelspinnen... en leven underground, onder de grond dus... De Luridia-spin werd ontdekt in de Israëlische Negev-woestijn... en heeft een zwart glanzend lichaam met oranje en witte patronen. Lurid is niet de eerste zanger naar wie een spin is vernoemd. Elvis Presley ging hem voor. Zo loopt er in Zimbabwe al meer dan twintig jaar een koepelspin rond... met de naam Paradonea Presley. Zover bekend, voor zover bekend is de eer nog nooit ten beurt gevallen aan een Nederlandse artiest. En verder is vorige week apenmoeder Riga Reusin overleden. Zij was de weduwe van Okko Reusien. En samen richtte zij 40 jaar geleden Stichting Aap op. Maar daarvoor al, begin jaren 60, waren zij in Amstelveen een opvang begonnen... voor exotische dieren die geen onderdak meer hadden. Destijds is ze regelmatig in vroege vogels te horen geweest. Riga Reusin was een bijzondere, inspirerende, gedreven vrouw. In de beginperiode werkte ze s'nachts in het ziekenhuis. Overdag verzorgde ze de chimpansees en gaf ze leiding aan de verzorgers. De Jane Goodall van de Lage Landen werd ze genoemd. Haar kennis en expertise was velen tot voorbeeld. Menig apenjong, vaak ten dode opgeschreven, werd onder Riga's hoede weer een heus apenkind. Riga Reussien is 81 jaar geworden. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Sandre Tarot speelde van Darius Milo de Laranjeras uit de danssuite Saudades do Brasil. Doodzonde is het. Staan in deze tijd net die wegbermen mooi in bloei met klaprozen en margrieten en boterbloemen. Komen ze met de maaimachine langs en weg is al die bloemenpracht. Terwijl in dit jaar van de bij particulieren juist worden opgeroepen om bloembedjes in te zaaien voor het behoud van deze insecten. Ja, in dit jaar maaien gemeente en andere wegbeheerders naar harte lust deze belangrijke biotoopweg. weg. Maar het kan ook anders. In de gemeente Zoetermeer heeft de gemeente al jarenlang een speciaal maaibeleid. Johan Vos en Reinier Gillissen zijn allebei ecologisch medewerker van de gemeente. En Henny Radstaak is met hen een Zoetermeerse groenstrook ingelopen. We lopen nu door een stuk dat gemaaid is, die ligt alles plat. Ja. zien we hier? Boterbloemetjes. Ja, veel boterbloemen liggen hier. En uh, ja, eigenlijk uh, echte berenklauwen. Echte berenklauwen, ja. Van alles. Ja, ja wanneer je ook maait, hè? je maait altijd wel wat om. Hier staat nog ja, een stuk. Wat bloeit. Ziet, kijk eens, dat ziet er toch heel erg bloemrijk uit. En, uh, ja. Hé, hey. dat is een In pad. pad. In pad ja. Ja. Op ons pad. pad. Maar in dat stuk wat nog staat, ja, daar vliegt natuurlijk van alles, hè? Ja. bijen, vlinders. Ja, ja zeker. Het is een beetje jammer dat dit dan toch gemaaid is, of niet? Nou, in zekere zin wel, maar je moet altijd een keer maaien. En wanneer je maait, maai je altijd ook bloemetjes weg. Dat is niet anders, maar als je het nou maar ieder jaar consequent op hetzelfde moment doet... dan gaat de begroeiing zich uiteindelijk daarop uh, richten. Ja, hoe werkt dat ja. dan? Ja, <laughs> bepaalde bloemen die zijn dan in het voordeel... Dus daar komen er meer van en de anderen verdwijnen langzaam. En de truc is natuurlijk dat je op verschillende plekken het op een ander tijdstip doet. Dus dat je verschillende begroeiingen krijgt en altijd iets wat bloeit. Ook leuk voor de vlinders. Ja, dat is zoals jullie het hier in Zoetermeer doen? Nou, we proberen dat op deze manier te doen. Het lukt niet altijd, maar we doen ons best. We hebben best wel heel veel bloemrijke bermen. Ja, er zijn natuurlijk stukken die we één keer maaien, er zijn ook stukken die we twee keer maaien... en er zijn stukken die we drie keer maaien. En die drie keer maaien, zijn meestal de uitzichthoeken... zodat mensen in het verkeer ook goed uitzicht kunnen houden. Nou ja, ja, bij kruisingen en zo, waar je een beetje ja. overzicht moet hebben... daar halen jullie wat weg, maar tien ja. meter verderop blijft het gewoon staan. Dan blijft het in eerste instantie staan en later gaan we dat alsnog wel maaien en afvoeren. En later is? Ja, dat is een aantal weken later. Dan dus doen we dat dus dan twee keer per jaar, dan doen we het in juni... en later nog een keer in september weer om het inderdaad te verschralen en uh, toch bloemrijke bermen te hebben en te ja, houden. Ja, je zegt maaien en afvoeren, je moet het dus weghalen. Dat is wel het beste om inderdaad uh, dus de vegetatie weg te halen, zodat je geen verrijking krijgt. Want anders bemest je de grond en dan krijg je op een gegeven moment alleen maar brandnetels. Ja, en nu krijg je inderdaad, hou je die, die bloemrijkheid, die blijf je dan toch meer behouden. De trekker met, met de maaier staat eventjes stil, maar... Gaat zo meteen uh, waarschijnlijk dit stuk ook nog wegmaaien, of niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit hele stuk nog gemaaid wordt vandaag. En hoe lang blijft dit toch liggen dan, Wat, waar we nu opstaan? Die boterbloemen en alles andere spul? Nou, zo ongeveer vijf werkdagen. Maar waarom vijf, vijf werkdagen? Waarom blijft het nog even liggen? Nou, dat alle beestjes die erin zitten, dat die uh, toch een, veilig heen komen kunnen zoeken. En dat als er zaad in zit, dat dat zeg maar uh, een beetje uitrijpt en, uh, en, en gaat vallen. Zeker als het daarna nog weer uh, als het een tijdje gelegen heeft in de zon. En we gaan we daarna dus, wiers, dus op, op, op wiersen leggen. Uh, op zo'n rail dat het daarna opgeruimd kan worden. Dan wordt het een beetje heen en weer geslagen en dan valt het zater dus uit en dat blijft dan behouden. Hallo, de man van de Maaier. Uh, ja, Arnold. Hoi. Hey. Ik vind het zo mooi uitzien en dan gaat het weg. Ja. Uh, ja, dat is altijd zo. Maar hierachter blijven we een heel hoek staan. Oh, okay. dus, uh, we doen niet alles. Ja. Dus alles is in fase verdeeld. Dus zo Ja, want jullie doen dat in fase, hè? Want ja. jullie hebben hier in Zoetermeer erover nagedacht. Uh, niet alles in één keer weg, maar Toch gebeurt dat op sommige plekken wel. En dan vragen mensen zich af van... Ja, maar nou is het net mei, juni. Uh, hartstikke mooi weer. Die bloemetjes komen op. Ze zijn prachtig te bloeien. Goed voor allerlei insecten. Vlinders, bijen. En dan komt de zo'n misschien en alles is weg. Ja, en dan wordt het vaak nog geklepeld ook. Dus dan wordt het uh, helemaal in, in verpulverd. En dan blijft het liggen. Nou, daardoor ben je het juist alleen maar aan het verrijken. En, hou je op een gegeven moment inderdaad, nou ja, wat je net zei, brandnetels. Brandnetels, tekels. Ja. En dan gaat het composteren en dan krijg je natuurlijk veel meer humus en alles in de grond. Ja. Dus. We hebben bijvoorbeeld wat de wilde flora betreft zo'n 75 beschermde soorten die hier voorkomen. En daar moeten we natuurlijk uh, toch heel zuinig op zijn. Die bermen die vormen wel een groot deel van ook de, ja, dat vervelende woord, ecologische hoofdstructuur in Nederland. Ja. Ze nee. zijn niet onbelangrijk. Maar nee, toch, ja. toch als, je, als je onderzoekers hoort die, die, die dan kijken naar, naar de voorkomen van insecten... die zeggen allemaal van ja, dat bermbeer, dat is veranderd de afgelopen jaren. Het ja. gaat slechter. Ja. ja, er is heel veel op bezuinigd, denk ik. Er is een tijd geweest dat er, dat er zorgvuldiger met de bermen werd omgegaan in heel Nederland. Ook door andere overheden en provincies. En de laatste jaren dreigt dat weer een beetje in het slop te raken. We willen toch iets meer gericht zijn op het seizoen... Van, nou ja, wanneer bloeien inderdaad die, die, die, die bloemen nou inderdaad? Hoe eh, is de stand eh, in de natuur buiten? Dus dan gaan we kijken van bepaalde momenten gaan we buiten kijken. En dan zeggen we van nou, we kunnen nu of eerder maaien. Of de, de, de, de, we houden de tijdstip aan zoals in het bestek staat. Of we gaan toch juist iets, ietsjes later maaien. Omdat bijvoorbeeld de Magrieten inderdaad nog volop eh, aan, in bloei zijn. En die wil dan niet wegmaaien? Als het inderdaad eh, zodanig veel Magrieten staan. Die zeggen van nou, dit is gewoon echt beeldbepalend. Dan willen we ja, zoveel mogelijk zo lang mogelijk laten staan en ook zaad laten vormen. Zodat het ook weer ja, kan gaan groeien. Verspreiden, en dat kan, je volgend ja. jaar weer een uh, prachtig ja. bermpje met margriet krijgt. Juist, ja. U gaat weer aan het werk? Ja, we ben de hele dag <laughs> aan het werk. Dus. We gaan gewoon nou, weer rustig verder. Nou, dan uh, blijven wij even lekker hier in de herrie staan. Nou, we gaan met boterbloempjes. Ja, ze dus, uh, liggen nu allemaal plat. Wat gebeurt er als je het langer laat staan, als je gewoon later gaat maaien? Dan we nog wat langer kunnen genieten van al die bloemen. Ja, die neiging die is er altijd wel. Om dingen net zo lang te laten staan dat alles is uitgebloeid. Maar op de duur krijg je dan toch, loopt het toch langzaam terug de bloemenrijkdom, Want het, je verschaalt minder. En uiteindelijk wordt het toch wat eenvormiger. Nou, wat we bijvoorbeeld ook doen, is dat we bij de eerste maaironde... Niet tot aan het water maaien, dat we zo altijd een strook langs het water uh, laten staan. Zodat daar uh, amfibieën, maar ook broedende uh, vogels die in het, in het riet zitten en dergelijke, dat die daar uh, geen last van hebben. Dat we dus uh, die ook gewoon rust gunnen. Dus dit is even een trieste aanblik hier, maar uh, er komt er genoeg moois weer voor terug. Jazeker. Uh, het is binnen korte tijd groeit het groeit het weer, want het zijn toch vaste planten. Het, het, het komt zo weer terug en er komt weer een tweede bloei, uh, bloeivorm van. Zoals de, de margriet of de, de duizendblad of iets dergelijks. Dat bloeit zo uh, binnen een mum van tijd weer. Wat zou jullie, uh, jullie boodschap zijn richting andere ja, gemeenten of rechtbermbeheerders? Hou op met klepelen. Ja. Hou op met klepelen. Ga inderdaad maaien. Sowieso is het beter voor, uh, voor alle natuurwaarden die er zijn. Hè, dus de, de beestjes die er zitten, maar ook voor, uh, voor alle planten. Want ja, je krijgt toch minder, uh, minder bloeirijke bermen. Maaien, een paar dagen laten liggen en dan weghalen. Ja, inderdaad, verschuilen. Er staat een klaproos in de bern, het diepste rood, het groenste groen. Naast korenbloem en akkerscherm Verschrikkelijk zijn best te doen Een wandelaar vertraagt zijn gang en veegt de tranen van zijn wang Daar heb je de plantsoenendienst Gebronst, behaard, gegroefde smoel Van heel de bos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 in the bed Onze wekelijkse Nederlandse muziekbijdrage past helemaal bij het, uh, het vorige onderwerp van Henny Radzak over bermbeheer en bermmaaien. Uh, dit nummer komt van onze eigen cd Vroege Vogels Vokaal, het nummer bern. Uh, dat werd gezongen door Bas Maree, de tekst is van Wietske Loebes en de muziek van Johan Hogeboom. Morgen dan begint de week van de architectuur. Het thema is de voedsel in uh, en de stad, uh, want ondanks dat de afstand tussen de mensen en zijn voedsel steeds groter lijkt te worden. Wie weet er nou precies nog uh, waar een mango of een maïskol vandaan komt, dat wordt vaak gezegd. Komen we op steeds meer plekken een nieuw fenomeen tegen: stadslandbouw. Jan Willem van der Schans is onderzoeker stedelijke voedselvoorziening bij het Landbouw Economisch Instituut in Wageningen. Uh, meneer van der Schans, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat nou eigenlijk precies, stadslandbouw? Stadslandbouw is wat het woord zegt. Het is het uh, telen van voedsel in of vlak rond de stad. Ja, maar dat klinkt heel simpel. Maar het is toch ook wel opmerkelijk. Want je hebt natuurlijk of landbouw of uh, een stad waar uh, gebouwen staan. En, en misschien soms een parkje. Maar landbouw in de stad, dat, uh, ja, hoe kunnen we dat, is... dat voorstellen? Akkers met tractoren en. Boerderijen. Als, er, als er ruimte genoeg is, wel inderdaad. Maar dat is juist het leuke van het onderwerp. Dat we in Nederland, maar ook wereldwijd... het heel erg uit elkaar hebben getrokken. De landbouw en het wonen. En dat er nu een trend is om dat weer meer met elkaar te verbinden. Nou ja, dat het uit elkaar getrokken. Je had natuurlijk vroeger uh, alleen maar platteland. En toen kwamen er op een gegeven moment steden. Op, op een plek waar het natuurlijk eerst ooit platteland was. Ja, en als, er, als je een stad neerzet, dan is het geen platteland meer. Nee, dat klopt. En, en nou zegt u... Nou ja, dat is heel logisch, want daar is dan wel platteland. Nee, want bijvoorbeeld in de middeleeuwse steden was het ook zo... dat zeg maar, als een stad ommuurd was en die zou belegerd worden... dan moest je ook binnen de stad voor je voedsel uh, uh, kunnen zorgen. Dus er lagen de akkers in binnen de muren van de stad. Dus uh, uh, eigenlijk het feit dat we dat uit elkaar hebben getrokken... dat is met de industrialisatie begonnen. Inderdaad, met de grote tractoren en uh, de grote uh, Ja, Toen moest je op een gegeven moment dat uit elkaar gaan trekken. En de grote hoeveelheden mensen. En de grote hoeveelheden mensen. Die gevoed moesten worden. Maar ook het feit bijvoorbeeld dat uh, vroeger er geen koelkasten waren. Betekent dat uh, de melkboer. inderdaad een boer was die in de stad koeien hield. Want ja, die melk die was bederfelijk. Dus dat moest gewoon heel dicht bij de mensen zelf. Er, er waren geen, uh, geen, uh, geen hoe heet het, uh, koelkasten. Nee. Nou, alle uh, problemen of beperkingen die u nu noemt, die hebben we uh, overwonnen. De koelkast is in ons leven gekomen. Ja. Het vervoer, het transport, de houdbare spullen, de, de winkels en noem maar op. Dus waarom moeten we dan in de stad gaan verbouwen? Ja, ten eerste, het moet niet per se, maar het is ook gewoon leuk om te doen. Uh, juist doordat uh, we met houdbare producten en, en met goedkoop transport... Uh, van over de hele wereld ons voedsel vandaan kunnen halen... Uh, zou je kunnen zeggen, is de, zijn, zijn de mensen daarvan ook voor een deel vervreemd? En je ziet dat men eigenlijk dat weer terug wil zien. Men wil weten waar het vandaan komt. Ja. Vaak is de kwaliteit ook beter, want... Wat uit een lang transport komt, is daarvoor speciaal uh, uh, voorbereid, zeg maar. Dus je hebt bijvoorbeeld, uh, een voorbeeld wat ik altijd noem, is aardbeien. Het zijn harde aardbeien die goed tegen lang transport kunnen. Er zijn heel veel hele zachte, smaakvolle aardbeien. Alleen, ja, die moet je heel dichtbij telen. Want uh, nadat je ze geplukt hebt, uh, beginnen ze al uh, te rotten. Dus er zijn heel veel producten eigenlijk meer die je kunt telen... Uh, als je het weer uh, dichtbij doet. Dan. Ja, maar nou is in Nederland alles wel dichtbij. Hè? De, de, de Hollandse aardbeidjes... die komen van het veld... Uh, ergens buiten de steden. Maar toch... En toch is het zo dat... Uh, over die aardbei gesproken... dat het in Nederland is het één soort aardbei... die geteeld wordt. En die is echt... Gekozen omdat die ook lange transporten kan afleggen. Die wordt uh, langer van tevoren geplukt dan eigenlijk goed is. Je moet hem eigenlijk door laten rijpen. En uh, dat is omdat Nederland een exportland is. We hebben gewoon ons productiesysteem zo ingesteld ja. dat we gewoon lange afstanden heel goed aankunnen. Alles moet maar over de hele wereld worden gesleept. Ja, en, en het leuke van die stadslandbouw is juist <kuggen> dat je gaat zeggen: van ja, maar er is ook een heel uh, palet aan producten wat je van heel dichtbij kunt telen. Denk ook aan allerlei bladgroenten. Denk ook aan allerlei. Uh, eh, kwetsbaar fruit, frambozen, kost heel veel om een bakje frambozen te kopen bij de, bij de groenteboer. Dat komt omdat het eh, heel ingewikkeld is om zo'n kwetsbaar product over een lange afstand te vervoeren. Ja. Nou, maar nu gaat het over, want er is een prachtig boek ook ja, over uh, food, food, food for the city, food for the city uh, met geweldige uh, uh, foto's. Kunt u eens beschrijven, wat, wat zien we dan? Hoe, zie, hoe, ziet, hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, bijvoorbeeld een project waarbij ze met die frambozen aan de slag gaan, dat is in uh, Den Haag, waar ook dit boek gepubliceerd is bij Stromen in Den Haag. En eh, in Den Haag is er een, een, een kunstenares die heeft in de Schilderswijk eh, frambozen geplant... in het openbaar groen. Eh, juist ook met de gedachte dat eh, mensen met een kleine beurs... die niet die frambozen kunnen kopen in de supermarkt... gewoon ze kunnen plukken gewoon, eh, als ze door de wijk aan het kuieren zijn. Ja, en dat gaat goed... En dat gaat volgens mij hartstikke goed. Ik ben er laatst nog geweest. De hangjongeren is... raizen niet in één avond al van nee, boze van de... Nee, er wordt altijd gezegd van ja, als je in de stad groenten gaat telen... dan, uh, dan uh, heb je heel veel vandalisme of mensen die uh, gaan een krop slaan. Uh, stelen. Nou, de, de gedachte bij de meeste stadslandbouwers... is dat iemand de kropslaas dan zal die iemand nodig gehad hebben. Dus uh, prima. Ja. Maar, <laughs> maar toch nog even het grotere plein. Zo'n soort foto, kunt u dat nou eens beschrijven? Wat, wat zien we daar nou? Daar zien we een, uh, een, par, een plein, denk ik, wat uh, onttegeld is. Dus uh, dat is midden in de stad... En uh, het is een groot plein. Uh, lig... uh, normaal wordt het helemaal bestraat. Maar iemand die heeft besloten van... Hup, ik haal de tegels eruit. Uh, en ik ga er gewoon een tuin beginnen. Ja. Um, daaromheen zie je... Uh, het, het is een beetje een soort braakliggend terrein. Een groot stedelijke locatie is het. Hoogbouw. Misschien is het volgens mij is het wel ergens in Amerika. Um, ja, en... en uh dat is helemaal groen geworden. Daar zie je prachtige akkertjes. Ja, nou ja, je kunt zich voorstellen dat het al een enorm voordeel heeft... juist door die bestrating van steden. Als het hard regent, wordt het riool overbelast... Uh, als de zon schijnt, dan wordt het veel te warm. Dan gaan allerlei mensen de airco aanzetten. Op het moment dat je op deze manier zo'n stad gaat inrichten weer... krijg je gewoon een dempend effect op de temperatuur. Het houdt het water vast, dus je hoeft je rioolsysteem niet uh, te vergroten. En uh, het is ook nog hartstikke leuk om uh, tussendoor te lopen... in plaats van uh, door een stoffige, uh, steen, uh, over een stoffig steenplein uh, heen. Dus het heeft heel buiten het feit dat je ook dus daar heel makkelijk lekker je voedsel vandaan kunt halen, ja. heeft het ook andere, andere voordelen. Ja, er zijn nog, zijn nog veel meer foto's in. Mensen zijn sla aan het verbouwen, een, een, een spinazie. Op daken. Je ziet, je op daken, je ziet van alles. Um, is dat nou niet een druppel op een gloeiende plaat? Want als je het hebt over grote steden... er zijn ook foto's uit het buitenland, miljoenen steden... Ja. Uh, waar miljoenen monden gevoed moeten worden... En dan zo'n akkertje met, euh, nou, laten er duizend kroppen slaan staan. Nou, ja, in ieder geval ja, voor wat... de mensen zelf is het geen druppel op een vloeiende plaat. In grote wereldsteden zijn heel veel mensen van het platteland naar de stad getrokken om hun geluk te beproeven. Op het moment dat zij daar geen baan krijgen, maar wel een stukje grond hebben om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dan is dat zeker voor die mensen geen druppel op de groeiende plaat. Dan is het gewoon een overlevingsstrategie. Dat is zo in heel veel wereldsteden. Die zijn niet zo strak qua ruimtelijke ordening dichtgebouwd als we uh, dat hier kennen in Nederland en in. Europa. Dus in, in grote wereldsteden heb je uh, veel grotere stukken uh, landbouw in de stad dan wij ons kunnen voorstellen. Nou, dan gaat het soms wel om tientallen procenten toch, van de verse groenten. Natuurlijk niet van uh, zeg maar de, de, de aardappelen en de rijst. Uh, maar voor uh, uh, uh, zeg maar speciale gewassen... kan het vaak best wel een, een ja, groot ja. deel van het, uh, van het stedelijke consumptie zijn. Nu is het in Nederland de, de komende week de Week van de Architectuur. Het thema is die stadlandbouw. Ja. Hoe, zie, hoe ziet u dat nou in Nederland uh, voor u? Hoe, hoe moet zoiets concreet gaan? Nou, ik heb toevallig net uh, daar weer eens in verdiept... en ik denk dat je eigenlijk ook in scenario's moet denken. Dus uh, een scenario waarbij zeg maar, de wereldhandel en de Europese Unie blijft bestaan dan zal die stadslandbouw gewoon uh, meer iets uh, zijn van uh, de leefbaarheid van de wijk. Sociale cohesie, toegang uh, van mensen met lagere inkomens tot uh, lekkere fruit op het moment dat toch dingen misgaan in die wereldhandel... dat we toch meer teruggeworpen worden op onszelf... dan zou het een grotere vlucht kunnen nemen. Ja. Nederland is in principe heel goed ingericht. Want we hebben vrij kleine steden en nog heel veel landbouwgrond. Dan zouden we zeg maar, uh, toch meer op onszelf aangewezen kunnen zijn. Dat zijn eigenlijk scenario-studies waar we ja jaar terug helemaal geen rekening mee hielden. Want toen was het, oké, okay, de Europese Unie en noem maar op, wereldhandelsverdrag. En we gaan maar door, zeg maar, met die globalisering. Maar goed, we weten met, met, de, de, met de eurocrisis en zo... Dat, dat al die internationale samenwerking nog allemaal helemaal niet zo goed geregeld is... Nou. dan we misschien hoopten. Dus uh, er wordt nu serieus rekening gehouden ook met van, nou, misschien... De, moet dat toch geherstructureerd worden? Zijn we meer op onszelf aangewezen? Ja, een beetje eigenlijk, zoals u beschreef van die middeleeuwse stad. Ja, inderdaad. Ja, je moet het zelf kunnen doen. Je zou het ook, ja, als de barbaren het zelf naar het staan. Ja. Uh, nu zei u ook iets uh, belangrijks. Het heeft ook een sociale uh, component. Ja, dit ja dat denk ik juist ook. Het is in de openbare ruimte. Dus uh, op het moment dat iemand in de stad groente aan het telen is... krijgt hij altijd enorm veel commentaar van anderen. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik had druiven uh, voor mijn huis. En ik had uh, heel veel uh, aanspraak van Turk en Marokkanen... die natuurlijk veel beter wisten hoe ze druiven moesten telen dan ik. En uh, nou, dat is ook gewoon leuk. En uh, je ziet ook dat mensen, als ze gezamenlijk uh, een tuin gaan onderhouden... Nou, dan ga je toch meer met elkaar overleggen, je spreekt elkaar aan... Uh, je ziet ook dat mensen vaak uh, een oogstfeest organiseren. Lekker waantje erbij, barbecueetje erbij. En uh, iedereen is gewoon lekker uh, met elkaar bezig. Eigenlijk een soort buurtfeest. Een buurtfeest. En je werkt ook op het land met mensen die je daarvoor misschien niet kende of niet ja. sprak. Maar ja. hoe gaat het nou concreet? Wie wijst die plekken aan? Wa ja, dat Wa waar is... mag gebruik van gemaakt worden? Nou, dat is bijvoorbeeld... Ik zit ook in een denktank in Rotterdam van de gemeente Rotterdam... waar dat soort vraagstukken aan de orde komen... Uh, heel veel gebeurt gewoon spontaan. Mensen zien ergens een braakliggend stuk grond liggen en beginnen. Ja, maar dat is van iemand. Dat is van een projectontwikkelaar van de gemeente. Ja, de projectontwikkelaars zijn nu bij wijze van spreken ontzettend blij als je dat doet. Want het is crisis in het vastgoed. Dus er wordt niet gebouwd. Het ligt te verloederen. Uh, uh, uh, ze willen toch straks daar huizen verkopen. Dus als er nu iets gebeurt waar veel mensen op afkomen... als zo'n plek toch een leuke... Uh, uh, uh, in de beeldvorming uh, zeg maar, het goed uh, gaat doen. Dus het uh, is nu eigenlijk zo dat projectontwikkelaars zeggen... van kom erop, ja. uh, we hebben grond Maar ga je dan, uh, ik wil dat in Rotterdam, uh, ja. uh, ga ik dan... Uh, kom, kom uh, ben, ben ik u, ben ik de gemeente, ja. moet ik achter die projectontwikkeling? Hoe, hoe, hoe doe ik dat? Ja, nou, je hebt, je hebt gemeentes, maar Rotterdam is helaas nog niet zo ver... die echt een kaart hebben inmiddels al met locaties waarvan ze zeggen van... joh. Nodige burgers uit om iets te beginnen. In Rotterdam is het zo: we hebben wel uh, met Eetbere Rotterdam een, uh, een kaart ontwikkeld. Uh, waar je zeg maar kansen voor stadslandbouw zou uh, kunnen uh, identificeren. Maar die kaart is niet officieel nog goedgekeurd door de gemeente. Dus het is toch nog een kwestie van als je iets ziet liggen. Uh, ga aan de slag. En er komt vanzelf wel iemand die zegt van... Hey, die grond die was eigenlijk voor mij, wat ben je hier aan het doen? Oké, okay, dus gewoon maar beginnen. En dan misschien in ruil voor een paar, uh, een paar koppen sla... dat je dan toch maar blijven zitten. Denk en op de, nog heel kort, op daken. He, ziet u het ook gebeuren? Ja, nou, op, op daken zeg maar, vind ik eerlijk gezegd zelf meer iets... voor grote steden als New York. Waar zeg maar echt uh, uh, de grond heel schaars is. Dus wat ik al zei, in uh, Nederland hebben we vrij... Uh, uh, uh, ja, ligt de stad en het omland ligt vlak bij elkaar. We hebben hier nog veel braaklinger grond vanwege de crisis. Dus, maar het kan inderdaad wel. En het is ook heel goed eigenlijk weer voor het stedelijk milieu. Omdat zo'n uh, zo uh, groen dak ook weer uh, het lokale klimaat uh, enorm gunstig beïnvloedt. Ja, dus ja. Alleen de productie moet je je op zich niet zoveel van voorstellen. Het is gewoon een waanzinnig gezicht om een groen eetbedak te zien... midden in, het, in een versteinde stad. Ja, ja. Goed, nou, morgen begint dus die week van de architectuur. Thema voedsel in de stad. Jan-Willem van der Schans, uh, onderzoeker stedelijke voedselvoorziening uh, in, uh, in Wageningen. Hartelijk bedankt voor uw visie op uh, eten Dank van het dak. Dank u wel. Dank je wel. Okay. Het is uh, bijna vijf voor tien. We maken zo direct plaats voor uh, de Radio 1 Sportzomer-uitzending uh, die hier dan begint. Uh, die natuurlijk in de teken zal staan van de wedstrijd Portugal-Nederland van vanavond. Maar eerst kijkt Mart Smits met een natuurblik vooruit. Goeiedag, live vanuit het Metallisch Stadion in Garkov. En we maken ons op voor de derde wedstrijd van Oranje op deze Europese kampioenschappen. Wat? Is nou precies de snelheid van de bal wanneer doelman Maarten Stekelenburg een uittrap neemt? Dat is lastig te bepalen. Maar aan de hand van televisiebeelden hebben we weten vast te stellen dat Stekel bij een forse uittrap de bal met een snelheid van zo rond de 120 km per uur meegeeft. Let u maar eens op vanavond. Het is alsof het veld dan tijdelijk in een snelweg verandert. Maar er is er één die nog sneller kan schieten. Hoera, crepitans. Overtreft Elke keeper glansrijk. Deze Zuid-Amerikaan schiet met een snelheid van 150 km per uur. En dat tot wel 40 meter weg. Net over de middellijn dus. Hoera Crepitans heet in het Engels ook wel de Sandbox Tree. Een tropische boom die zijn zaden wegschiet met een vaart... die ver boven de maximumsnelheid op onze snelwegen ligt. Dat is nog eens een uittrap. Wij adviseren hier van Marwijk zet deze boom van een keeper in het doel. Voor die hoera crepitans hoef je trouwens niet naar tropische streken te reizen. Die is samen met andere plantenkampioenen te bewonderen in de Hortus Botanicus in Leiden. Nog tot 1 oktober. Prettige wedstrijd. Dat was Mart Smeet. Aan het eind van dit programma nog even aandacht voor de toestand van Janine Abbring. Die je normaal ook hier twee uur lang op de zondagochtend hoort in het kapitaal. Ze heeft een zwaar ongeluk gehad waarbij ze ernstig haar rug heeft bezeerd. En Janine is inmiddels geopereerd en die operatie is behoorlijk goed verlopen. De artsen houden rekening met volledig herstel. Wilt u Janine beterschap wensen? Ga dan naar onze website. Daar vindt u alle informatie om dat te doen. Tot volgende week. Ja, zo. Mag je, al? Is dat Tom van der Hek? Ja, daar spreekt u mee.